11 uur, Jobboot met het NOS-journaal. In de omgeving van Loppersum in Groningen zijn vanmorgen twee aardschokken gevoeld. Een woordvoerder van het KNMI meldde dat om half zes een schok is geregistreerd bij Oosterwijtwerd. Met een kracht van 2,4 op de schaal van Richter. De tweede werd even na zeven uur vastgesteld bij Enem, met een kracht van 1,9. Algemeen wordt aangenomen dat de aardschokken het gevolg zijn van gaswinning in het gebied. Loppersum werd begin deze maand ook getroffen door een aardbeving. Toen kwamen bij de NAM een paar honderd schademeldingen binnen. De meeste mensen melden scheuren in muren en loszittend pleisterwerk. Of de aardschokken van vanmorgen schade hebben veroorzaakt, is niet bekend. In de aanloop naar nieuwe vredesgesprekken zal Israël een aantal Palestijnse gevangenen vrijlaten. Hoeveel is niet bekend, maar onder de Palestijnen die vrijkomen zijn gevangenen die al tientallen jaren vastzitten. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Perry heeft gezegd dat Israël en het Palestijnse gezag voor het eerst in bijna drie jaar weer direct met elkaar gaan praten over vrede. Mogelijk gebeurt dat volgende week al in Washington. De vredesbesprekingen liepen in 2010 stuk, onder meer wegens oneenigheid over de Israëlische nederzettingenpolitiek in de bezette gebieden. De feesten rondom de Vierdaagse in Nijmegen hebben volgens de organisatie een record aantal bezoekers getrokken. Bijna anderhalf miljoen mensen hebben de afgelopen week de Vierdaagse feesten bezocht. De organisatie denkt dat het zo druk was vanwege het mooie weer. De slotdag gisteren trok de meeste mensen, ruim 250.000. De feestgangers hebben volgens de eerste schattingen in totaal 38 miljoen euro uitgegeven in de Nijmeegse binnenstad en dat is 6 miljoen euro meer dan vorig jaar. De politie in Friesland heeft gisteravond na een wilde achtervolging op het Prinses Margrietkanaal de eigenaar van een speedboot aangehouden. De man van 45 uit Smallingerland had te veel gedronken. Zijn boot is in beslag genomen omdat hij al eerder was betrapt op het varen met hoge snelheid. Het weer: Eerst nog bewolkt, maar op steeds meer plaatsen zonnig. Vanmiddag overal zon met temperaturen van 20 graden aan zee tot 25 in het oosten. Morgen opnieuw zonnig en tropische temperaturen rond de 30 graden. En ook de dagen daarna volop zomer. Dit was Tenue Journal. AMB Verkeersinformatie. Er is een ongeluk gebeurd op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen Zwijndrecht en de Moerdijkbrug staat 6 kilometer. De linkerreis ook is dicht. Verkeer vanuit Rotterdam naar het westen van Brabant... kan het beste omrijden door eerst bij Rotterdam de borde zierikzee te volgen... en daarna Breda en Roosendaal. 50 dagen gratis leasen. 50 dagen gratis leasen.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 Dit is Radio 1. Tros, Kamerbreed. Presentatie, Kees Boonman. Goedemorgen. Zonder Margriet Vromans vandaag, maar wel met één hoofdgast. En daarmee beginnen we ook meteen onze zomerserie. Martin van Rijn, Partij van de Arbeid, staatssecretaris van Volksgezondheid... Welzijn en Sport, zit hier aan tafel. En hij staat samen met de minister van Volksgezondheid... voor een bijna onmogelijke opgave, bezuinigen op de zorgkosten... en ook nog de zorg in stand houden en liever zelfs nog verbeteren. Dat is uh, zoiets als uh, voor- en achteruitlopen tegelijk, hè? toch, meneer van Rijn? Ja, of uh, gas geven en remmen tegelijk. Ja, ja nou, dat, dat moet u straks maar uitleggen. Wat de gevolgen daarvan zijn. Nou, we zitten niet in de studio. Maar uh, meneer Van Rijn, we zitten feitelijk in uw werkveld. In Den Haag, in een. Het heet Royal Rustiek. Het, het, het draagt de naam bijna van een hotel. We worden de meeuwen wellicht straks op de achtergrond... want we zitten heel dicht bij Scheveningen. Ik heb net even kennis gemaakt met mevrouw Hoe Kan Het Anders van het Leven. Die is de oudste hier. Die is 101. Overigens al wel vergeten dat ze net met, met, met mij gesproken heeft. Maar dat is precies natuurlijk ook uh, uh, aan de hand hier met de mensen. Beschrijft u zelf eens wie hier zitten en wat u om u heen ziet? Uh, er zitten hier uh, mensen van, uh, uh, van, uh, met heel veel verschillen. Mensen die uh, nog heel goed uh, ter been zijn en nog heel goed in het leven staan. En mensen die uh, heel erg hulpbehoefend uh, zijn, die geen zelfregime meer hebben... en die eigenlijk verpleeghuiszorg nodig hebben... En het mooie van deze instelling is dat ze proberen die uh, huiselijke sfeer uh, zo goed mogelijk uh, ook uh, te brengen in de situatie waarin je verpleegzorg nodig hebt. Ja. Dus eentje verderop staan er bijvoorbeeld appartementen waar mensen zo zelfstandig mogelijk wonen. Maar die verpleeghuiszorg als het ware aan huis of in hun appartement krijgen. Ja, dus zoveel mogelijk proberen de zelfstandigheid die je had als je thuis woonde ook hier terug te proberen ja, te brengen. Toch heeft het hier iets uh, voor mensen die dit niet kennen... van een geheime wereld. Er werd net nog gevraagd uh, aan mij wat voor dag is het vandaag. Ik zei zaterdag, maar ik had de indruk dat het op zich er niet toe doet. Het is net wat je afspreekt. Het is echt wel een andere levenswijze en een ander gevoel hier. Ja, zeker. Nou ja, zeker wanneer je over dementie spreekt... of Alzheimer spreekt, dan uh, zie je dus dat er een uh, heel naar verloop is van de ziekte. En dat dat uh, begint met uh, lichte vergeetachtigheid. Waarvan je eigenlijk zegt van, nou, er is niet zoveel aan de hand... Ja tot en met uh, uh, diepe depressie, waarin uh, heel veel aan de hand is. Ja. Ja. Nou, uh, misschien horen we zo, uh, althans de luisteraar zal dat wellicht horen... wat geluid van uh, rollators op weg naar uh, de wc bijvoorbeeld... of af en toe een roep om de zuster. Uh, dat uh, betekent dat wij wel blijven zitten... maar er zijn hier zusters uh, voor de mensen die hier wonen... en in noodgevallen wellicht... Ook uh, voor ons. Zoals altijd uh, kijken we eerst even naar uh, de kranten van vandaag. Nou, op de eerste plaats. Het is natuurlijk de voorlaatste dag van de Tour de France. Hè. Morgen is het afgelopen. Uh, het gaat bijna elke dag uh, over doping. Maar eerst uh, u persoonlijk even gevraagd. Ik heb begrepen dat u de Mont Ventoux wel eens gedaan heeft. Ja, ja, ja. Met, uh... met, met acht uh, vrienden vormden wij een wielenclubje En hebben we ook uh, een keer in Frankrijk rondgereden. En de Grote Bergen beklommen. Dus, Hana, hoeveel uh, ik... dagen heeft u erover gedaan? <haha>, ja. Ja, nee, dat was een, uh, iets van uh, twee uur of zo, of uh, tweeënhalf uur. Dus heel veel. Als je realiseert dat we dat dan deden en dan de hele dag uh, doodmoe waren... en terwijl ja. deze renners daar nog eventjes uh, 200 kilometer aan vast uh, koppelen... dan uh, krijg je alleen maar meer bewondering. Ja, ja, voor de profs is dus, het een uh, uur, hè? De tweeënhalf uur is ja, ja, niet ja. zo gek. Nee, nee, nee, maar ik, uh, misschien gok ik het nu wel en doe ik het een beetje optimistisch, hoor. Maar oh, ja. uh, het is echt ongelooflijk zwaar, maar ook wel heel erg mooi. Ja. Uh, ik neem aan naturel. En dat is wel uh, het thema bijna elke dag uh, bij de, uh, in de verslaggeving. En de nagesprekken over de Tour... Uh, kan het eigenlijk wel naturel. Zo'n buiten uh, normale, uh, fysieke inspanning. Nou ja, kijk, uh, toen wij uh, vroeger dus een berg beklommen... en dus uh, doodmoe waren en dan uh, de rest van de dag moesten bijkomen... en deze renners doen uh, nog even 100 of 200 kilometer erbij... Dan... Uh, kun je daar alleen maar bewondering voor hebben. En uh, ja, kun je ook wel begrijpen dat, het, uh, dat je ongelooflijk topfit moet zijn... en als je dat niet bent, dat de verleiding uh, heel groot is. Ja. Uh, wat natuurlijk doodzonde is, omdat de ja. uh, sport natuurlijk een beetje bezoedelt. Ja. ja, maar als u het woord verleiding uitspreekt... dan denk ik onmiddellijk dat u toch ook hier en daar wel twijfels heeft of het alleen de menselijke factor is die een rol speelt... of dat er misschien ook wel hulpmiddelen bij sommigen in het spel zijn? Nou ja, dat is gebleken helaas. Ja, maar en, nu uh... zegt iedereen, dit is de eerste schone tour. Ja, gelooft u dat? Uh, ja, ik weet niet wat je... Kijk, na al die affaires weet je niet meer wat je moet geloven. Maar wat gelooft je als ik het nu gewoon zo recht nou, op de man Nou, wat mij wel opvalt, maar dat is een beetje een hoop die ik ook uitspreek... is dat die wisselingen in het klassement veel meer zijn. Dat je ook ziet aan de renners dat ze ook anders reageren. Dus uh, ja, de wens is de vader van de gedachte. Dus laten we nou gewoon uh, hopen dat dit een uh, schone tour is. En dan laten we gewoon de feiten afwachten. En ja. niet, uh, ik kan me overigens ook wel voorstellen... dat die renners er ook helemaal genoeg van krijgen. Dat als er prestaties worden geleverd... dan komen de journalisten en die zeggen van... hoe zit het nou met de doping? Ja. Dat ze daar ook wel een beetje geïrriteerd van worden. Dus uh, ik. ik ben sowieso een beetje van het type... laten we nou uitgaan van het, uitgaan van het goede... tenzij de feiten blijken dat het niet zo is. Ja, maar zeg eens eerlijk... Uh, is het reëel om te denken dat het 100% schoon is? Nou, laat ik dan nou gewoon bij mijn uitspraak blijven. Nou, ja, praat is gewoon uh, normaal... zoals u naar de televisie, nou, naar de Martsmeet zit te kijken. Ja, heeft nou ja, ook ik denk dat deze tour wel anders is dan andere tour. Ja. Dat kan ook bijna niet anders, want er is er zoveel publiciteit... en zoveel druk en zoveel maatregelen genomen... Ja. dat je denk ik ook wel drie keer nadenkt voordat het, uh, uh, voordat het er is. Maar uh, wat ook zo is, ik denk dat de verleidingen zullen blijven... en dat het mij niet zal verbazen als er dan weer eens een keer een feit bovenkomt... ook in deze tour. Ja. Maar nogmaals... Ik, uh, de wens is de vader van de gedachte en die wou ik maar bijhouden. Ja. Oké, okay, nou, we zullen zien uh, wat de afloop is de komende weken, en of er toch nog iemand uh, uh, wordt opgespoord met verboden middelen. Uh, even een ander verhaal. Het uh, Algemeen Dagblad van vanmorgen, groot op de voorpagina. Jeugd staat... Duizend euro, 50 rood. Wat is de strekking van het verhaal? Is dat jongeren in de leeftijd van 18 tot 25 jaar... met behoorlijke schulden zitten. En zelfs soms 17 procent daarvan heeft zo'n 80.000 euro schuld. Uh, u houdt zich ook met uh, de jeugd bezig en met jeugdzorg. Als je dit nu zo uh, leest, de, de, wat denkt u dan? U wil ingrijpen over of iets doen aan obesitas. Uh, we praten over inenten wel of niet verplicht. U wil de wiet uh, aanpakken die gebruikt door mensen. Maar dit is gewoon een heel direct probleem. Ja. Schulden maken ja. op zo'n jonge leeftijd. Ja, zeker. Ik heb in mijn vorige baan uh, bij PGGM... zijn we ook met een aantal organisaties bezig geweest... om jongeren meer bewust te maken van uh, de consequenties... van geld uitgeven en geld lenen. Uh, um, de PGGM, dat was het pensioenfonds. He? Pensioenuitvoerder, pensioenuitvoerder, ja. ja. En um, dus daar zagen we al van dat in sommige uh, in kringen, en vooral ook in sommige jeugdige kringen. er uh, te makkelijk werd gedacht over geld en geld lenen. Met grote gevolgen. Dus dat is echt wel ernstig. En je merkt het trouwens ook uh, op het terrein waar ik nu zit. Als wij uh, in de jeugdhulpverlening. kom je bij gezinnen waarin je bijvoorbeeld uh, steun wil geven of jongeren wil begeleiden. Maar dan moet je vaak eerst het uh, uh, schuldprobleem aanpakken voordat je aan de jeugdhulp toekomt. Ja. Dus dit is uh, een probleem waar je, uh, waar je echt van schrikt. En waar we niet genoeg kunnen doen om goed voor te lichten wat de consequenties zijn van te gemakkelijk geld uitgeven en te gemakkelijk lenen. Ja, heeft de overheid hier eigenlijk een taak? Nou, in ieder geval, uh, in ieder geval een voorlichtende taak. En te zorgen dat je, maar dit uh, uh, blijft natuurlijk primair een probleem probleem wat in de huiselijke kring met, met tussen ouders en kinderen moet worden opgelost. En waarin ook ouders er veel meer op moeten letten... dat ja, hun kinderen niet te veel geld uitgeven of meer in het rood komen te staan. Ja, en als ouderen daar niet op letten en die schuld van hun kinderen opeens oploopt, wat dan? Komt er dan een moment dat je zegt... Nou ja, dan, er komt een moment waarin uh, er echt gewoon betalingsproblemen komen. Of je dan uh, deurwaarders aan de deur krijgt of dat je het echt niet meer kan betalen. Ja. En dan zie je vaak dat er dan wel schuldhulpverlening op gang komt. Maar het is een beetje zonde dat dat dus aan de achterkant gebeurt en terwijl je aan de voorkant... Uh, beter uh, kan ingrijpen. Ja. ja, maar goed, ik bedoel eigenlijk meer... Uh, komt er dan een moment dat je zegt... Uh, ja, die ouderlijke macht is eigenlijk niet uh, toereikend... om dat probleem op te lossen, laten wij het maar even overnemen. Ja, maar kijk, de, het, uh, een kind ontnemen uit het ouderlijk gezag... is echt een hele zware maatregel. Dat moet ook vooral zo blijven, omdat een kind het beste kan opgroeien... in de eigen omgeving. En dan moet het echt heel erg hard gebleken zijn dat... Uh, een kind er zodanig uh, fysiek onder leidt of geestelijk onder leidt dat, dat niet meer gaat. Dat zal bij schuldproblemen uh, niet vaak het geval zijn. Uh, overigens is er dan wel in Nederland ook een goed uh, systeem van schuldhulpverlening. Maar dan moet je het wel weten en dan moeten ook ouders en kinderen bereid zijn om dat dan daarmee voor de dag te komen. Ja. Oké, okay, nou, dit waren de berichten vandaag uit, uh, uit de kranten. Tros, Radio 1. Het is uh, bijna 13 minuten over 11. We hebben trouwens geen weekoverzicht, want de Tweede Kamer is uh, met recess. Dus wij uh, doen uh, niets aan de fragmenten politiek van de afgelopen week, want die zijn er uh, wat dit betreft niet. We praten dit uur met de Partij van de Arbeidsstaatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. En we zitten in uh, woonzorgcentrum Royal Rustiek in uh, Den Haag. Uh, we praten over leefstijl, we praten over de ABBZ, we praten over bezuinigen. Maar eerst, meneer uh, Van Rijn, uh, u heeft zelf ook een ervaring... met mensen die hier zitten uit uw eigen omgeving, heb ik wel eens begrepen. Want in een Kamerdebat bent u eens begonnen aan de Tweede Kamer... iets te vertellen over uw eigen familiaire omstandigheden. Uh, ja, ik uh, ben overigens zoals zoveel mensen uh, te hebben, hebben te maken... met, uh, met ouders die uh, uh, gelukkig... Uh, uh, uh, oud worden, uh, ouder worden, maar wel soms met gebreken. En uh, mijn moeder zit in een verpleeghuis en uh, mijn vader woont er vlakbij. En uh, nou, ik weet dus ook een beetje aan de lijve wat het is om ja, zoiets mee te maken... en uh, hoeveel leed dat met zich meebrengt en ook hoeveel, hoeveel zorg dat met zich meebrengt. Ja, maar als u uh, uh, zegt, de, de, de ene ouder woont daar en de andere ouder woont daar... weten die ouders eigenlijk nog wel van elkaar dat ze gescheiden zijn... of zijn ze dat allemaal vergeten? En kennen ze u nog? Uh, ja, ik denk, ik, ik denk dat, uh, uh, dat, dat kennen een groot woord is. Herkennen misschien wel. Herkennen misschien wel. Ja. Herkennen nog wel. Ja. Maar dat is wel confronterend als je toch af en toe wat extra moeite moet doen... om uh, te laten merken dat jij uh, het kind van de moeder bent. Ja, maar goed, het, het is je moeder. En, uh, dus dat betekent dat je zelf die vraag niet hebt. Uh, en dat je hoopt dat als jij bent dat het dan uh, dat ietsje vrolijker is. Of dat, uh, dat ze lacht. en Dat is, uh, dat is wel heel mooi. Ja. Ja. Nou ja, dan komen we al gauw op het punt waar uh, u de Kamer uh, een brief over gestuurd heeft uh, vandaag. Uh, of gisteren liever gezegd. Een brief over de mantelzorg. Namelijk hulp verlenen. Uh, aan mensen zonder dat het een, een professie is. Wat, wat is het eigenlijk, mantelzorg? Nou, mantelzorg is iets wat je vaak helemaal niet kiest, uh, want dat ontstaat. Uh, je partner wordt ziek of uh, krijgt uh, gebreken, uh, moet meer en meer verzorgd worden. Verzorgd worden in de eigen omgeving, dus uh, veel mantelzorgers... dat zijn er in Nederland overigens meer dan 2,5 miljoen... Uh, zorgen op de een of andere manier al voor hun, uh, hun naasten. En, um, en uh, wat we nu zien is dat uh, mensen eigenlijk, uh, als je mensen vraagt van hoe zou je nou, uh, hoe kijk je nou naar je eigen toekomst uh, aan, hoe, hoe wil je zelf oud worden. Dan zie je dat mensen zeggen, nou liefst zo lang mogelijk zelfstandig in de eigen omgeving en liefst niet eenzaam. Ja. En dat betekent dat uh, eigenlijk vanzelf een steeds groter beroep op mantelzorg wordt gedaan. En dat is overigens, uh, dat mantelzorg, ik zei net al, die kunnen dat vaak zelf niet kiezen. Maar doen dat vaak ook gewoon uit liefde. Of soms omdat het niet anders kan. Nou, om dat nou mogelijk te maken... moeten we aan de ene kant in het beleid zorgen... dat mensen beter thuis kunnen wonen. Dus gemeenten meer in staat stellen om dat te regelen. Maar aan de andere kant ook oog hebben, meer oog hebben voor de mantelzorgers... die een hele zware taak hebben om dat gewoon dag in dag uit te doen. Ja, maar dat klinkt natuurlijk uh, hartstikke mooi. Uh, bij kans aandoenlijk. Hè? Niemand wil uh, eenzaam uh, oud worden en ook niet eenzaam jong zijn natuurlijk. Maar mantelzorger is gewoon iemand die het gratis doet. Uh, ja, dat klopt. En dat wil u heel graag, dat mensen dingen gratis doen, nou, dat het u niks kost. Nou, wat wij hebben gezegd is, uh, als je nu naar de, uh, de ontwikkeling van Nederland kijkt... om het een beetje dramatisch te zeggen. Als je de bevolkingssamenstelling verandert... we krijgen steeds meer ouderen en minder jongeren. En dat betekent dat de behoefte aan zorg ook zal toenemen... En we hebben in Nederland een systeem van langdurige zorg... waar we met recht en reden trots op kunnen zijn. En waarin ook steeds meer een zwaardere zorgvraag zich zal gaan voordoen. Nou, Als je dat nou overeind wil houden... en dat mensen die een zwaardere zorgvraag nodig hebben... ook in de toekomst dat kunnen garanderen... zul je ten aanzien van de lichtere vormen van ondersteuning of begeleiding... Ja, een groter beroep op de omgeving moeten doen. Daar is niks mis mee. Nee. Ik zei net al, daar 2,5 miljoen mensen, eh, mantelzorgers en... Een leger aan vrijwilligers doen daar al het nodige aan. Ja, het dus wel... dat, is, dat is dus ook heel goed. Ja, maar het moet wel kunnen. Je dat moet wel... het wel kunnen doen. Je, je moet er wel tijd voor hebben. Ja, en dat, maar heel, in heel veel gevallen blijkt dat als je zorgt dat je mantelzorg wat versterkt, soms wat verlicht. Maar met name ook als je het goed kan verbinden aan professionele zorg. Hmm dat dan veel meer mogelijk is dan je denkt. En dat dat overigens tot uh, wederzijds respect leidt. Ja, u uh, heeft zich in die brief aan de Kamer die u verzonden heeft... Uh, ook nogal geërgerd aan het beeld van de mantelzorg en De discussies die daarover zijn ontstaan. Ik citeer uh, uh, uw brief. Uh, het moeten wassen van de billen van de buurman. Uh, dat is een onjuist beeld. Nou, dat lijkt me ook een vrij extreem beeld. Uh, nou ja, maar het is wel gebruikt. En ik erg me eraan, omdat ik wil een discussie in Nederland hebben over... Hoe wij met kwetsbare mensen omgaan, wat we er zelf van doen. Uh, een betrokken samenleving heb ik het wel eens uh, genoemd. En dat betekent dat je best wat van elkaar kan vragen. Dat het weer normaal is om een beetje voor elkaar te zorgen en dat naar vermogen te doen. En als je dan zegt van, nou moet dan de buurman die willen gaan wassen, dan maak je daar een karikatuur van. Dat wil ik niet, dat wil niemand. Ik vind het een normale vraag als je zegt van, als mensen langer in hun eigen omgeving thuis willen blijven wonen, dan wordt er een grote beroep op die omgeving gedaan dat deden we vroeger. Mm. Wel meer dan nu misschien wel. Daar is, daar is niks mis mee. Maar dat moeten we dan niet belachelijk gaan maken... en in het belachelijke trekken, want dat gaat voorbij aan de discussie. Ja. U, is, u spreekt ook over een mantelzorgcompliment. Dat uh, vond ik wel een bijzonder uh, woord. Hè? Een schouderklopje, goed gedaan, uh, Jochie. Dat je je moeder of je vader hebt geholpen. Maar begrijp ik ook dat daar nog een cadeau aan vast zit? Nee, het is nu zo dat er nu een regeling mantelzorgcompliment is. En dat betekent dat mensen die... Uh, in een thuissituatie zitten en zorg uh, nodig hebben. Dat, en, en worden verzorgd door een mantelzorger. dat die mantelzorger. een wat dan heet een mantelzorgcompliment krijgt. Iets van 220 euro. Maar daar is veel kritiek op. en terecht. Ja. Omdat, uh, maar zeggen, hoe krijg je dat? Per. per uh, hoe vaak? Wanneer? Per jaar. Per jaar ja. 220 euro ja, per jaar. Nou ja, en veel mantelzorgers zeggen van. Ja, Dit is uh, een forse boekenbon, zeg maar. Nou ja, en veel mantelzorgers zeggen van. dat hoef ik helemaal niet, want ik doe het niet voor het geld. Nee. Uh, en twee is van. het is eigenlijk nu alleen maar voor mensen die uh, thuis uh, verzorgd worden. En niet als je een, een intermorale indicatie hebt. Dus die regeling is best goed in de zin van dat het waardering geeft van mantelzorgers. Maar hij werkt eigenlijk niet zo goed. En vandaar dat we gezegd hebben, nu er veel meer taken naar de gemeente gaan. Is het ook goed om die middelen van het mantelzorgcompliment ook voor de gemeente te beschikken te stellen. Zodat ze heel specifiek beleid kunnen ontwikkelen. Ja, maar wat betekent dat nou heel, heel concreet ten aanzien van dat geld? Krijg je dat dan wel of niet? Of... Nee, de gemeenten kunnen in hun beleid van hoe ze mantelzorgers ondersteunen... Het wel doen daar, of niet doen? Kunnen het wel doen of niet of ja, doen? Nou, maatregelen nemen. dan weet ik of, wel wat er gebeurt. Of, of andere maatregelen nemen. Ja, maar de gemeenten die hebben helemaal geen geld. De VNG die klaagt, als je ze s'nachts opbelt dan beginnen ze meteen te klagen. Uh, dus die hebben daar helemaal geen geld voor ja. over. Ja, maar misschien... Uh, je moet ze ook niet s'nachts bellen. niet nee, je, uh, je, je, je moet goed met ze overleggen. En wij gaan de komende periode heel veel geld aan gemeenten ter beschikking stellen. Uh, daar zitten ook best bezuinigingen op. Daar uh, kunnen we het misschien ook even over hebben. Maar dat er komt echt wel. heel veel geld naar de gemeente. En uh, ik ben er echt van overtuigd dat als je de zorg dichter bij de mensen organiseert... meer rekening houdt met hun persoonlijke omstandigheden... dan kan het minder versnipperd, kan het efficiënter... kan de kwaliteit omhoog en kan het nog goedkoper zijn ook. Ja, dat klinkt uh, allemaal fantastisch, maar... Uh, stel... dank, u, dank, u wel, dank u wel. Ja, ja nee, ja. dat is inderdaad... Uh... Dat is een, een, een mantelzorgcompliment. Um, maar om um, um een voorbeeld te, te noemen. Als je nou gewoon fulltime werkt... dat is ook iets wat uh, erg wordt nagestreefd. Sterker nog, heel lang werken. Misschien wel tot je 67ste of straks tot je 68ste. Waar haalt je dan de tijd vandaan om mantelzorger te, te, te kunnen zijn? Um, nou ja, kijk. A, 2,5 miljoen mensen doen het al. Twee uh, is, het gaat niet om uh, hele zware zorg. Het gaat vaak om... Uh, uh, regelen dat er hulp in de huishouding is. Het gaat om af en toe eens uh, boodschappen doen. Het, soms is het... Uh, ja, maar Het is natuurlijk wel een reëel probleem. Als je fulltime werkt, ja. is dat, is dat ja. gewoon heel lastig. Dat snapt u uh, zelf ook sterker nog. Als je werkloos bent, word je gedwongen... Uh, uh, ik geloof bijna elke dag uh, te solliciteren. En krijg je op je donder als je geen passend werk aanneemt. Dus er is uh, toch weinig ruimte voor. Dat is wel een probleem. Je kan misschien je uitkering verliezen... Nou ja, um, uh, ik, oh. weet niet, ik weet niet of als je nou elke dag moet solliciteren... dat je dan helemaal nou geen... Nou ja, misschien heb je er niet zoveel ervaring maar, mee, maar het nou loopt behoorlijk ja, op, nou, hoor. Ja. Um, uh, wij, wij gaan er ook naar kijken. Kijk, er zijn nu al in veel cao's allerlei regelingen... die arbeid en zorg en arbeid- en mantelzorg uh, kunnen combineren. Uh, ik heb nu samen met collega Asje besproken van wat kunnen we daar nou meer aan doen. En we zijn van plan ook om samen met de werkgevers en werknemers daar eens heel intensief over te praten. U wil want, een soort, hoe gaat u dat noemen? Ja, een uh, arbeid- en zorgtop, hè. Arbeid- uh, en ja. zorgtop. Maar even los van het woord. Uh, het is eigenlijk om met elkaar te kijken van wat is er nu in CEO's geregeld. En maken mensen daar nou voldoende gebruik van. En kan dat verbeterd worden? Dat is aan de ene kant. En aan de andere kant is van laten we eens even naar onze samenleving mm. kijken. En moeten we ook die combinatie arbeid- en zorg moeten we daar... Nieuwe impuls aangeven. Ja. En dat betekent dat ook... eigenlijk een soort. Uh, wat, wat, wat nu uh, mensen in hun CAO. Uh, als ze trouwens in vaste dienst zijn hoor. Let wel. Mm. Als ze in vaste dienst zijn. En dus onder een CAO vallen. Hebben ze bijvoorbeeld ouderschapsverlof. Uh, of uh, zwangerschapsverlof. En u wil dan een soort mantelzorgverlof in de CAO. Ja, maar, over... maar gaat dat. Moet nee, me dat zo voorstellen? In veel CAO's zie je dat overigens ook al. En je ziet overigens dat uh, dat, dat ook niet zo bekend is. Dus daar zou ik ook zijn. Nee, meer zeker niet. Want ik denk zijn. dat heel veel mensen die aan hun chef vragen. Ik moet naar huis. Uh, want. Mijn moeder die moet naar de wc gebracht worden... dan denk ik niet dat ze zeggen, nou ga maar, we zien je morgen wel weer terug. Nou, er zijn eigenlijk twee redenen waarom er misschien niet zoveel gebruik wordt gemaakt van die bepaling. Eén is omdat dat misschien niet zo bekend is. Maar twee is omdat er heel veel in positieve zin al gewoon dagelijks afgeregeld wordt tussen... Uh, je baas en de, uh, die uh, waarin je best afspraken kan maken van... nou, ik uh, werk nu wat langer door en dan kan ik uh, dan uh, even, even naar huis om iets uh, te regelen. Mm. Maar het klopt, we moeten gaan nadenken in onze samenleving... of combinaties van arbeid en zorg, of we daar slimmer mee kunnen omgaan. En dat is de reden waarom we samen uh, met de collega Asscher dat gaan oppakken. Ja, dus het gaat dus een zorgtop worden. En om dat dan te simplificeren en zo samen te vatten... is dat er echt in al die CEO's straks iets over mantelzorgmogelijkheden... mantelzorgverlof moet komen te staan. Bijvoorbeeld, ja. ja. En dat betekent dan een vorm van doorbetalen... terwijl je eh, niet op het werk bent... omdat je je ouders of iemand anders ja, aan het of, helpen bent. Of, of uh, slimmere en flexibele afspraken maken over werktijden. Dat, dat helpt ook al een heel stuk. Ja. Nou, we, zie ik toevallig net vandaag... In, uh, ondanks het feit dat we de krant al gedaan hebben... maar het is toch wel aardig een uh, interview... in het Financieel Dagblad met Evelien uh, Tonkes. En... Um, en dat, is een, uh, dat was degene die zei, de mantelzorger... Uh, de buurman moet toch niet je billen wassen? Ja, precies. Ja. Daarom daar, is daar was ik zo tegen. Ja, daar was ik zo tegen. Ja. En daarom is het voor mij zo leuk om haar nog even extra te citeren. Dat dacht ik al. Ja. En, um, um, want zij zegt bijvoorbeeld in dat uh, interview in het FD... dat uh, de overheid moet de problemen niet op het bord van burgers leggen... en dan denken dat ze er van af is. Ik vind dat bij dit onderwerp van die mantelzorg wel een gepast te citeren uitspraak van haar. Snapt u dat punt? Dat... Ja, en dat vind ik, dat vind ik ook. Uh, dat vindt u ook? Dat de het, het burgers is niet... te veel moeten doen en nee. de overheid het nee, uh, nakijken nee, geeft? Nee, ik, vind, ik oh. vind niet dat de overheid uh, zeg maar een soort systeemverantwoordelijkheid moet claimen en zeggen van nou, ik regel iets in de wet en dan ben ik er vanaf. Ik vind dat de overheid ook moet kijken van wat er in de praktijk gebeurt. Dat is over precies de reden waarom ik die brief over de mantelzorg heb mm -hmm. geschreven. Want dat is iets wat burgers onderling eigenlijk regelen. Maar waarin ik wel zeg van nou laten we gemeenten nou kijken hoe ze mantelzorgers beter kunnen ondersteunen. Soms uh, hun taken verlichten. Maar laten we ook kijken hoe bijvoorbeeld de professionele zorg... beter gekoppeld kan worden aan de informele zorg en de mantelzorg. Mm. Dus dat is niet dat ik dus zeg van... nou, er moet meer gemantelzorg worden, veel succes. Mm. Maar dat ik wel degelijk ook in wet- en regelgeving... in overleg met gemeenten, en kijken naar, naar professionals... bijvoorbeeld de huisarts, veel meer aandacht wil... voor de positie van de mantelzorger. Ja. En dat, die kritiek van de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten... ik noemde het net al even hè, over hun klachtgedrag. Uh, zij, zij moeten de jeugdzorg straks voor hun rekening nemen. Zij krijgen nu een bijzondere taak in die mantelzorg. En je hoort ook van die VNG, dat, daar hebben we gewoon de mensen niet voor. Daar hebben we die middelen niet voor. En bovendien, bij alles wat u voorstelt... we komen zo nog op een ander onderwerp... moet er wel steeds bezuinigd worden. Wat u zelf al zegt, kan u het beste citeren... remmen en gas geven tegelijk. Ja, en het kenmerk ken... daarvan is overigens dat je dus niet vooruit komt. Ja, dat hangt er vanaf wanneer je het doet. Nou, uh, tegelijk uh, kom je uh, niet vooruit. Ja, nee, maar er zijn... Uh, uh, kijk, we, wij moeten inderdaad... Uh, als we naar de, uh, de zorg in Nederland kijken... moeten we drie dingen echt doen. Eén is... De kwaliteit moet in sommige opzichten echt omhoog. Als het gaat om het organiseren van de zorg thuis... maar ook als het gaat om de kwaliteit van zorg in een instelling... waar we nu ook bijvoorbeeld zitten... moeten we echt nadenken over de vraag hoe die zorg beter kan. En daar, daar praten we al heel lang over. En daar zijn er heel veel opvattingen over. En ik denk dat daar ook hele goede voorbeelden van... dat het ook beter uh, gaat in de toekomst. Tweede is, wij ja. hebben ook gewoon een houdbaarheidsprobleem. De AWBZ is ooit begonnen in, uh, uh, in de 80 ja. jaren... met een ja. uh, bedrag van uh, 278 miljoen gulden. Ja. En we geven nu 27 miljard euro per jaar uit. Ja. Dus maar als we zo doorgaan... Ja, dan wordt die zorg onhoudbaar. En wie zijn dan de klos? Mensen die dat niet kunnen betalen. Ja, maar bijvoorbeeld, als we, we gaan zo ook nog even over die ABBZ natuurlijk hebben. Even, dat is natuurlijk een van de belangrijkste onderwerpen. Maar die mantelzorgers en het accent wat u daarop legt... daarvan wordt natuurlijk ook gezegd, ja, mensen moeten het zelf doen. En de thuiszorg, daar wordt het mes in gezet. En lees je bijna elke, in de krant, elke dag in de krant... dat de mensen van die thuiszorgorganisaties ontslagen worden. Ja, nou ja, wij hebben gezegd, eh, als je nou wil zorgen dat die zware lijfsgebonden zorg ook in de toekomst gegarandeerd kan blijven... en dat we die overeind uh, moeten houden... dan moeten we naar de lichte vormen van ondersteuning... huishoudelijke hulp, uh, begeleiding... kijken van, uh, of, we, uh, of we een groter beroep op de omgeving kunnen doen. Maar dan wel die omgeving kunnen ondersteunen. Dat was een beetje de mantelzorgbrief. Uh, ik sprak uh, kort geleden iemand... Uh, die ook in een, met zijn vader in een instelling zat. Ja. En die zei het eigenlijk heel simpel. Die zei van, ja, luister eens. Wij weten met z'n allen dat we, als we zo doorgaan op die weg met de AWBZ dat het niet meer gaat. Nee. En dat het ook logisch is dat er dan iets meer van onszelf gevraagd gaat worden. Nou, als we allemaal een beetje op die manier redeneren, dan komen we een heel eind. Oké, okay, nou, we gaan het zo uitgebreid over die ABW bezet hebben. Even een uh, rustmoment. Hoewel we, uh, hoop ik dat het voor de luisteraar ook te horen is. Uh, licht geneurie van de aanwezigen hier uh, is. Dus eigenlijk geen reden is om uh, muziek te starten. Maar dat gaan we toch even doen. I Call You van Jack Johnson. Control. No, I got you.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 got everything I've got you Jack Johnson. En dat ging dat is in dit verband wel goed om te zeggen, vooral over de hemel op aarde. Um, we zitten in, het wordt me met nadruk nog even in het oor gefluisterd: in woonzorgcentrum Royal Rustiek. En niet in een uh, soort verpleging thuis of een zorginstelling. Het is uh, uh, niet zomaar iets waar maar we zitten. Uh, we praten met de uh, Partij van de Arbeidsstaatssecretaris Martin van Rijn van uh, Volksgezondheid. Uh, we gaan praten over de AWBZ en nog de leefstijlen. En dan leefstijl is een wat deftig woord voor praten over obesitas... en wat we allemaal zelf als burger kunnen doen om niet ziek te worden. Maar eerst even, de afgelopen weken is toch iets heel bijzonders gebeurd. Um, de Tweede Kamer is wel met reces, dus niemand had eigenlijk uh, uh, veel te mekkeren of kritiek. Maar er is weer, um, in dit geval, een zorgakkoord afgesloten... met specialisten, met de huisartsen. Um, dat is vind ik zelf wel geloof ik heel bijzonder, zomaar zo. Ja, dat is uh, aan de ene kant ook geweldig nieuws... omdat uh, blijkt dat de sector uh, ook een grote verantwoordelijkheid voelt... en ook neemt om met ons mee te denken over hoe we zorgkosten... naar de toekomst toe kunnen beheersen. Wat ook heel belangrijk is, en dat denk ik dat het komt... omdat we met z'n allen beseffen dat aan de ene kant... die kostenbeheersing een hele essentiële voorwaarde is... om het. Goede zorgstelsel, wat we in Nederland hebben, naar de toekomst toe overeind te, te houden. Maar dat betekent dus ook dat we allerlei maatregelen moeten nemen om te zorgen dat het ook beheersbaar blijft. En met dit zorgakkoord wordt een inspanning van iedereen gevraagd om eh, zeg maar het volume in de perken te houden. Daar waar er gepaste en zinnige zorg gegeven kan worden, dat ook eh, doen. Maar ook eh, ervoor te zorgen dat er dingen die zijn rondom verspilling of mm. zorgen dat dingen efficiënter kunnen. Dat het ook echt door de sector zelf wordt opgepakt. En dat vind ik heel bijzonder. Ja, twee dingen die je natuurlijk wel uh, hoort. Want het moment van een compliment geven... is voor een journalist meestal heel kort. Ja, ik um, had al gedacht dat u daar met een vraag op zou komen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ik vond het eigenlijk ja. ook achteraf gezien... een beetje overdreven bij ja, ja. maar, uh, maar toch, huisartsen die zeggen toch... wij worden wel... Maar die krijgen een heel belangrijke functie in, in die nieuwe plannen. Wij worden wel een beetje in het afvoerenputje Als iemand wat heeft, dan uh, komt hij bij mij. En straks kunnen ziekenhuizen zeggen... ja, we hebben maar... Maar zoveel ruimte, uh, we hebben maar beperkte mogelijkheden. Zoek, zoek het zelf maar uit. Nou, het is niet het afvalpoetje, het is de bron en het is in veel gevallen de vindplaats. Okay. Veel mensen komen met. De vindplaats uh... klinkt in in het geval van ziektes en zo, wat onheilspellend? Nou ja, kijk, mensen met, die, die een klacht hebben... komen vaak het eerst bij de huisarts... die ja. dan moet beoordelen van, nou ja, is het ja. erg of is het niet erg? En zo jou, en wat is het vervolg nou eigenlijk? En ook huisartsen kunnen, hebben al jaren gezegd overigens... van, laat ons nou meer doen. Ja. Dan, wij kunnen dus uh, efficiëntere zorg dichtbij geven... die vaak nog goedkoper is dan dure specialistische zorg... als dat niet nodig is. En uh, ja, huisartsen hebben dat uh, al vaker gezegd. En nou, dat wordt nu in het zorgakkoord ook uh, ja, bevestigd en mogelijk Ja, gemaakt. maar goed, huisartsen zeggen. Ik heb, uh, ik heb ook iemand gebeld. Uh, en die zegt van ja, maar toch, uh, als op een gegeven moment uh, geen plek is in een ziekenhuis. Of iemand is toch niet slecht genoeg uh, waardoor thuiszorg uh, reëel is. Hè, dus niet mandelzorg, maar thuiszorg. Ja, dan zit ik wel met dat probleem. Wat moet ik dan? Nou, wat nu blijkt is dat daar waar er een goede samenwerking is tussen gemeente en huisartsen dat huisartsen weten wat gemeenten kunnen en gemeenten weten... En wat huisartsen uh, aan het doen zijn. Dat daar uh, door die samenwerking veel meer mogelijk is... en ook als je daar eerder bij bent om later dure en zware zorg uh, te voorkomen. Uh, afgelopen week heb ik uh, samen met de VNG en de huisartsenvereniging ja. daarover gesproken. We hebben ook samen een, we zeggen, een soort handleiding uitgebracht... hoe de samenwerking tussen gemeenten en huisartsen verbeterd kan worden. En in de praktijk blijkt dat als je dat doet... Ja, dat nou, ook hier weer een beetje het punt. De zorg dichter bij de mensen georganiseerd wordt. Dat je erbij bent en dat je vaak duurdere en onnodige zorg later kan voorkomen. Ja, maar het kan ook wel eens gewoon zo zijn dat de huisarts net te weinig kennis heeft om een absolute diagnose te stellen. En daardoor zegt het is toch beter om eens even naar het ziekenhuis te gaan. Ja, en dat blijft ook zo. Ja. Uh, maar, wat maar wat huisartsen uh, ook tegen ons zeggen is dat in heel veel gevallen ze ook meer kunnen doen. En zei, wat met een duur woord dan substitutie heet. en zei ja, Zorg er nou voor dat wij aan de voorkant meer kunnen doen. Zodat aan de achterkant je je een beetje specialiseert in wat de zwaardere zorg die nodig is. Op het moment dat het ook echt aan de orde is. En, niet je, en dat je niet zeg maar, onnodig door, doorstuurt. Daar waar de huisarts eigenlijk nog heel veel kan doen. Ja. Denkt u dat daarmee het probleem wat bij ziekenhuizen soms genoemd wordt. Het productiedraaien een beetje uh, uh, tot staan wordt gebracht. Een onbegrensde um, groei? Ja, nou ja, met dit uh, zorgakkoord... Uh, uh, hebben ook uh, ziekenhuizen en specialisten afgesproken... dat zij zich aan een, uh, een bepaald percentage van volume groei willen ja. houden. Waardoor de zorgkosten ook beter beheersbaar uh, worden. En ik denk dat dat echt naar de toekomst toe een hele belangrijke afspraak is. Ja. Eén dingetje, dat is dan wel een politiek uh, heikel uh, onderwerp... altijd bij die akkoorden. Er staat in dat akkoord, las ik van de week, dat... Uh, de, de wet norminkomens, uh, uh, uh, normering topinkomens, dat die niet gaat gelden voor medische specialisten. Nou, ff, wat mij betreft, mogen medische specialisten, als ze hun werk goed doen, uh, heel veel geld verdienen. U bent, maar, het, u bent het er mee eens, dus begrijp ik. Nee, oh. dat, was, dat, was nog maar, dat was zomaar oh. een, een opmerking mm. te zeggen. Ik was nog helemaal niet tot de vraag gekomen. Oh, ja, sorry. Want ja. uw partijgenoot Plasterk, die riep vorige week opnieuw: hij schreeuwt het af en toe van de daken. Echt in de overheid, in de semi-overheidssector, moet, moet het echt af afgelopen zijn met meer geld verdienen dan de, en de norm. Dit is de eerste mogelijkheid om dat te laten zien en het gebeurt niet. Nou ja, er is al een tijdje discussie over de vraag in welk, of de zorg... en welke delen van de zorg tot ja. overheid en semi-overheid horen. Ja. En wat nu gezegd is van, nou ja, de medische specialisten... die overigens uh, ook nog uh, naar de toekomst toe in... Uh, meer en meer in onder de budgetten van de ziekenhuizen vallen. Dus veel, als het ware ja. meer en meer ook in dienst komen van de, ja. van de ziekenhuizen. Dat dat al een hele stap is en dat je die wetnormering toe, topinkomers, daar niet voor nodig hebt om die beweging in gang te zetten. Dus dat daar uh, deze maatregel is uh, genomen, is eigenlijk logisch... omdat er eigenlijk al andere afspraken voor de specialisten lagen. Ja, maar het stond er wel. En de berichtgeving van uw eigen departement bijna tussen de regels door... want u snapt echt wel dat het gewoon een heel gevoelig onderwerp is. Steeds. In deze tijd, waarin iedereen moet bezuinigen... waarin er veel kritiek is bij mensen die het heel slecht hebben... waarom verdienen anderen tonnen... en ik uh, um, zie uitkeringen omlaag gaan en toeslagen verminderen... Uh, hoe kun je dat verkopen? Die vraag is natuurlijk reëel. Dat is de reden waarom Plasterk... Thuis zo mee... Uh uh, veel geluid over maakten. En nu gebeurt het niet. Ja, nee, dat, dat gebeurt wel. Want ook alle bestuurders van uh, zorginstellingen... gaan onder die wetnormering topinkomens uh, vallen. De vraag is meer ja, van... Maar er om... staat overigens wel bij dat die bestuurders... onder die wet gaan vallen. Maar we gaan wel kijken of dat allemaal reëel is. Ik heb hier even heel snel de letterlijke tekst niet. Maar er zit wel een mits en maar zinnetje bij. Hè? Nou ja, dat, dat is omdat ook gekeken moet worden... wat naar de effecten daarvan zijn. Precies. Maar laten we... Uh, de wetnormering topinkomens gaat gelden. De vraag is vervolgens hoe diep laat je die gelden. Ja. En let op de afspraken die al gemaakt waren met de medisch specialisten... is dit niet zo'n gekke maatregel. Is het niet gewoon veel eerlijker om te zeggen... we moeten niet zo lopen emmeren elke week over die topinkomens... mensen die gewoon uh, iets meer verdienen dan anderen? Dat is helemaal niet erg. Waarom is dat zo moeilijk soms om te zeggen voor nou, de Partij van de Arbeid? Nou, het, is, het is nooit goed om te emmeren, dus dat ja, klopt. Precies. Uh, het is wel zo dat op het moment dat we allemaal de broekriem moeten aanhouden... en dat we met nogal forse bezuinigingen gepaard ja. gaan... is het ook niet zo gek dat je naar het tal van maatregelen kijkt van of die meer naar draagkracht kunnen. En ik kan mij best voorstellen dat als mensen geconfronteerd worden met heel veel bezuinigingen... Dat ze ook vragen, ja, maar kijk dan ook eens naar wat mensen Precies. verdienen in het opinkomen. Ja. Dat vind ik een logische, ja. logisch geval. Nou ja, daarom vroeg ik ook, waarom gebeurt het dan niet in de specifieke geval van die medische specialisten? Dus ja, dat is nou, en dan moet je altijd kijken hoe ver je daarin gaat ja. en welke afspraken er al gemaakt ja. zijn. Dus dat zal altijd balanceren zijn. Maar uh, dat we deze discussie hebben, dat, is, uh, dat vind ik niet meer dan logisch. En dan vind ik het ook logisch dat je kijkt, van, nou, waar is het zinvol en waar is het minder zinvol. Ja. Die AWBZ, dat is echt wel een... Uh, een uh, een, een monsteronderneming, dat, dat, dat wil u in stand houden... Uh, maar daar wil u ook heel veel op bezuinigen. Daar geven we ook heel veel geld aan uit. Hoe is dat allemaal mogelijk? Dit is echt een voorbeeld van gras geven en remmen. Hoe gaat u dat doen? Nou, eerst maar even, dat klinkt een beetje gek... maar ja? misschien uh, een nuancering vooraf. Ja. Wij gaan inderdaad... Was de vraag niet goed? Jazeker, Uw vragen zijn altijd goed. Dank um, maar eerst even maar een nuancering om dat even vast te leggen. Even een uh, compliment ook ja. weer van mijn kant. Okay. Ja, ja. compliment. Ja, ja. um, eerst maar even de, uh, de, de, de tot de nuancering. Wij gaan inderdaad uh, een flink bedrag bezuinigen. Uh, in 2017 loopt dat op tot uh, 3,5 miljard. Maar als we dat allemaal gedaan hebben, dan geven we in 2017 net zoveel geld uit als in 2013. Dat betekent dat we bezuinigen, maar dat we eigenlijk de groei afvlakken. Dus, dus... Uh, snap, snap, ik denk dat mensen nu nadenken, ja. net zoals ik neem ik aan. Dus in 2017 geven we net zoveel geld uit als in 2013. Dus dan zeg ik dan, dan hebben we niet bezuinigd. Nou ja, zo kun je het zeggen. Als, als, bij ongewijzigd zou beleid, beleid zouden de uitgaven veel harder doorgroeien. We geven ja. nu zeg maar 27 miljard uit. Ja. Als, we, als we niks doen, dan zouden we de komende periode zeg maar 3, 4 miljard meer uitgeven. En we hebben in die maatregelen gezegd, van, laten we nou zorgen dat we in ja. ieder geval het uitgavenniveau proberen te handhaven op het niveau zoals we dat nu kennen. Dat is dus wel een bezuiniging, want je moet dus dan... meer doen met minder geld. Maar dat is even een nuancering, want ik hoor wel eens van... er is een enorme afbraak en dat is dus niet het geval. Dat zegt de SP met name, het scherpste. Maar ook de PVV zegt dat zeer nadrukkelijk. Ja, afbraak inderdaad. Ik kan het zelf eigenlijk niet beter citeren dan deed. Daarom gebruik ik het woord ook even, want dat is echt onterecht. Het maakt het u boos... Uh, het, het, het, Probeer het eens, boos te worden. Nee, dat doe, doe, ik word niet zo gauw boos. Nee, maar ik vind, de, ik de ik de vind het ongenuanceerd. Ik. ik snap best dat we heel veel discussie hebben over die maatregelen en de effecten. Daar gaan we ook goed naar kijken. Maar laten we nou niet met elkaar doen alsof de hele langdurige zorg... Uh, zodanig uh, op de schop gaat dat, dat we dat naar de toekomst toe niet kunnen garanderen. Mijn beleid is er juist op gericht om de langdurige zorg waar we in Nederland trot, terecht trots op zijn... Ja om die naar de, de komende periode ook te kunnen handhaven. Met name voor de kwetsbare mensen die het nodig hebben. En dan gaat het niet aan om te doen... alsof dat een enorme, uh, uh, een enorme verandering is van de situatie in Nederland. Ja, maar hoe dan ook. Ook de uh, waar ook thuiswerkszorgers onder vallen bijvoorbeeld. Hè, die lopen te hoop tegen die plannen. Vooral ook omdat er gewoon mensen ontslagen worden. En ja. als er mensen voor terugkomen, dan zijn het mensen uh, voor een uh, hongerloon. Ja, maar kijk, als we met elkaar ja, zeggen. Ja, maar dat is toch ook ja, de ja, werkelijkheid. Ja, maar als wij tegen elkaar zeggen dat de zorg eigenlijk minder grootschalig moet. En dat we het minder in instituties moeten doen. En dat we het kleinschalig dichter bij de mensen moeten organiseren. dan heeft dat consequenties voor de wijze waarop we doen. Het heeft ook consequenties voor de banen. Daar uh, loop ik niet voor weg. Dat nou, is, dat is bijvoorbeeld zo'n punt. Zo. Loopt niet voor. Dat is natuurlijk ook voor de partij van de Arbeid. Het is even de politieke, ja. partijpolitieke pet. Dat, dat is ook afgelopen weken wel in de publiciteit geweest. Dat is toch wel moeilijk uit te leggen. Dat heeft ook consequenties voor banen in die zin. Als ik dat even loszet. Ja, nee, maar dat heeft ook consequenties. Maar je kan niet tegen elkaar zeggen: van we willen werkloosheid. We, je kan niet zeggen dat de zorg anders georganiseerd moet worden. En dat we eigenlijk het kleinschaliger willen. En dat we het efficiënter willen. Om de zorg naar de toekomst toe te kunnen behouden. En zeggen: van ja, dat heeft geen gevolgen. Tegelijkertijd hebben we wel een paar dingen tegen elkaar gezegd. We hebben gezegd, uh, en dat was eigenlijk het eerste zorgakkoord... Uh, laten we nou uh, die grote bezuiniging op de huishoudelijke hulp... Mm. waar 75% ja. oorspronkelijk in gekort werd, laten we dat veranderen. En nu blijft 60% overrent. Dus ja. we zijn er geen 75, maar 40%. Ja. Twee is, we hebben gezegd, laten we nou de werkgelegenheidseffecten goed in kaart brengen... Ja. en zorgen dat we dan goede plannen maken om dat zo goed mogelijk te begeleiden. Ja, er zijn effecten. Je kan niet... Uh, ingrijpen uh, in de langdurige zorg... om dat naar de toekomst toe te garanderen... en het anders te organiseren... zonder dat dat maatregelen nee. met zich meebrengt en de effecten met zich meebrengt. Maar tegelijkertijd doen we dat wel zo netjes mogelijk. Ja, netjes mogelijk, maar effecten heeft het. Ontslagen vallen, simpel gezegd. Maar de, de, wat toch ook wel de vraag oproept... Uh, wat is er dan de afgelopen jaren uh, fout gegaan? Al die voorgangers van u op dat departement... die hebben dat toch totaal uit de hand laten lopen... Um, nou, kijk... Uh, Lekker simpele vraag. Ja, zeg eens zei... gewoon ja. Um, nee, ik zeg nooit gewoon ja. Ik probeer het altijd oh, uit te leggen wat ik ja, bedoel. Ja, het is ook uh, gewoon, ja. alleen ja. Nee, ik denk dat het niet het geval is. Kijk, oh. we, er zijn twee dingen aan de hand. Eén is, uh, als je naar de ABBZ kijkt... dan hebben we er met z'n allen de afgelopen jaren veel ondergebracht. Dus veel dingen zijn collectief betaald... die vroeger misschien daar zelf voor, voor regelde. Ja, dus dat is een bekende verhaal natuurlijk altijd wat genoemd wordt... van die rollators, hè. dat kun je ook zelf betalen. Ja, dat is... Dat is en nu dat... breek je je nek over de rollators ja. die... Uh, nou ja, over zijn. Ja, en zo'n discussie, die kun je met elkaar voeren... maar die is dan uh, vaak niet uh, rijp op het moment dat je geld genoeg hebt. Maar op het moment dat je moet gaan nadenken van... ja, hoe gaan we de zorg nou naar de toekomst toe garanderen... en je hebt ook nog eens minder geld te, te, te verstouwen... ja, dan moet je dus ook een aantal maatregelen nemen. Ik kom, overigens, hè, als ik dus met mensen spreek... Ja. over die langdurige zorg, dan zegt eigenlijk iedereen wel van... ja, als je zo om je heen kijkt, op deze manier doorgaan... dat lukt ook echt niet. Dat is duidelijk. Nou, uh, ook leefstijl en gezondheidspreventie die vallen onder uw verantwoordelijkheid. En denken wel snel aan te weinig bewegen, de vettax en de te dikke kinderen. Dat laatste houdt de gemoederen al langer bezig. Er is ook Ooit zo'n stuurgroep convenant overgewicht geweest... onder voorzitterschap van uh, Paul Rozemuller. Laten we eens heel even kort luisteren naar kinderarts Marja van der Vorst... van de fit, cool, poly van het Antoniusziekenhuis in Nieuwegein... waar ze te dikke kinderen behandelen. En die zijn niet te dik als gevolg van een ziekte waar je niets aan kunt doen. Het zogenaamde onderliggende lijden. Als we naar de kinderen kijken, blijkt uiteindelijk maar 3% van de kinderen een onderliggend lijden te hebben. Alle andere kinderen zijn eigenlijk dik geworden door een disbalans. Ze eten te veel en bewegen te weinig. Pankoeken, patat, uh, pasta, spinazie, pizza. Al deze kinderen die gaan naar een uh, leefstijlinterventieprogramma buiten het ziekenhuis. En daar uh, gaan ze bewegen. En daar komt ook een diëtiste, komen daar, komt daar een aantal keren langs. En daar is ook eventueel een psycholoog. Want vaak zijn er toch wel kinderen die gepest worden. Dus er zijn, door het dik zijn, ondervinden ze weer extra problemen. Waardoor ze vaak nog weer dikker worden, omdat ze hun frustratie weer weg gaan eten. Nou, ik eet elke dag wel een appel en een pier. Ik eet komkommer en tomaat. En geen paprika, omdat dat lust ik niet. Het doel is dat ze inderdaad bewust worden wat er gegeten wordt. En ook bewust worden dat ze met sport een heleboel kunnen, gewicht kunnen verminderen. Het is heel frustrerend wat het effect is. Maar ik denk als we niets doen, dan uh, geraken we nog verder in de... Uh... De problemen. Onze kinderen eten heel veel fruit. Voor het eten eten nog een bakje met uh, paprika of tomaten of uh, komkommetjes. Wil je het probleem aanpakken, dat je ook het hele gezin moet aanpakken. En de ouders ook. Want als je de ouders niet van overtuigt dat ze een andere leefstijl moeten gaan aannemen. Een ander eetpatroon in het gezin moeten brengen. Dan zal dat nooit ook bij het kind doorkomen. Pizza, uh, spaghetti, carbonate, taart. We zien nu al kinderleeftijd orthopedische problemen, uh, ademhalingsproblemen. We zien op de jonge leeftijd kinderen die uh, voorstadia hebben van uh, diabetes, mellitus, van suikerziekte type 2 en kinderen die zelf al suikerziekte type 2 hebben. Dus de kosten gaan alleen maar uit de hand lopen. Dus ik denk dat we veel meer aan de preventie uh, moeten gaan doen nog. Nee, ik vind het geen uh, moeite om ze gezond eten te geven. Maar het is niet altijd uh, dat ze het altijd opeten. Dus nee. dat is een uitdaging. Als ze uit school komen, zullen ze altijd om snoep. En ze mogen dan ook één snoepje. Ik denk dat alleen maar het motiveren van de mensen... en de mensen ervan bewust maken wat ze aan het doen zijn, dat dat helpt. En ik denk niet dat het helpt in de portemonnee. Want we zien heel vaak mensen die krap bij kas zitten... dat daar de grootste uitgaven zijn in etenswaren. Dat je denkt van... Hey, waarom ga je dat kopen? Dus ik denk dat het niet uitmaakt of er nou extra belasting op zit of niet. Het wordt toch gekocht. Ja, uh, we horen even de kinderarts Marja van der Vorst... van de Fit Cool Poly in Nieuwegein. Um, die uh, brengt ook uh, uh, het financiële aspect naar voren. Het geld wat mensen wel of niet hebben. Um, het is toch ontegenzeggelijk zo dat mensen die weinig geld hebben... vaak meer gezondheidsproblemen hebben dan mensen die veel geld hebben. Tweedeling dus. Ja, we hebben, wat dat dan met een duur wordt, de sociaal-economische status. Hè, die, ja. En daar, daar zit een relatie tussen dat mensen met een wat lagere sociaal-economische status... meer problemen hebben met een gezonde leefstijl dan, uh, dan anderen. Ja, sociaal-economische status, dat klinkt dat mooi. Hè. We kunnen ook gewoon praten over de onderklas. Nou, het is, het, is, het is vaak niet een kwestie van geld... maar het is vaak ook een kwestie van uh, wat is de, de druk van de omgeving waarin je zit. Goede voorbeelden die je wel of niet krijgt. Dus het is, uh, dus het is niet alleen maar geld. Maar het speelt wel een rol. Ja, het speelt een rol. En dat is overigens ook precies de reden waarom wij aan het nadenken zijn... over een nationaal programma preventie. Waarin we niet zozeer het beleid willen veranderen... gericht op overgewicht of alcohol of drinken of bewegen of depressie. Maar meer zeggen, hoe kunnen we nou tot een effectievere aanpak komen? Ja. En ik denk dat het sleutelwoord daar ook hier weer is... hoe kun je nou... Uh, samenwerken en verbinden. Dus je kan wel overheidsbeleid voeren door goed voor te lichten. Ja. Maar je zou moeten kijken van wat kunnen scholen nou doen om ja. dat ook te ondersteunen? Wat kan de wijk en de buurt nou doen om dat te ondersteunen? Wat kunnen werkgevers nou doen om dat te ondersteunen? Hoe kun je zorgen dat huisartsen daar meer op gericht zijn? Dus als ik met mensen praat over hoe wij die preventiebeleid effectiever kunnen maken... dan is ook hier het sleutelwoord. Uh, hetzelfde doel samenwerken en zorgen dat het niet alleen maar uh, op één groep neerkomt... of een, een plannetje neerkomt, maar dat wat ouders doen, wat de huisartsen ja. doen... wat de school doet, wat de werkgever doet, allemaal in één richting wijst. Ja. Als ik dat zo allemaal hoor, en ik bedoel dat niet uh, naar... ik hoor wel steeds samenwerken en verbinden. En wat we allemaal moeten doen, de werkgevers, werknemers, de huisartsen, de burgers... Uh, er komt een zorgtop om te praten over de mantelzorg... er komt misschien wel een obesitas top om te kijken hoe we dik zijn vermijden... Um, dat klinkt allemaal mooi, maar het zijn toch gewoon veel scherpere problemen... die toch ook financieel-economisch zijn bepaald. En waar u ook echt iets aan kan doen, zelf, als overheid, moet doen. Ja, maar dat is, uh, de, uh, de overheid kan niet regelen of uh, kinderen een goed ontbijtsmorgens krijgen. Nou, bijvoorbeeld, uh, de, uh, goed ontbijt, laat ik is een uh, voorbeeld nemen. Sommige kinderen ontbijten met een uh, mars... Uh, of als ze honger hebben overdag op school... Uh, grijpen naar de chips. U ja. kan bijvoorbeeld als overheid uh, de btw verhogen op dat soort producten. Ja, en dan verwachten we dat er dan geen marsgegeten meer wordt. Dat is meer... De wet op het uh, verbod, verbod op uh, chips of chocola eten... die zal niet werken. Wat wel werkt, ja, maar is... sigaretten maken wij toch ook duurder? Jazeker, maar, nou, nou, maar ook daarvan zie je... Van dat, dat, dat, dat het niet helpt, dat, dat helpt wel. Dat, dat het een goede maatregel is... Maar dat het aan de andere kant niet voorkomt dat als je verslaafd bent aan roken, dat je dan zegt van ja, ja om die reden. Ja, nee, maar dat is dus het punt. Maar dan wel minder mensen. Gedragsverandering doe je ook door financiële prikkels. Ook door financiële prikkels, maar ja. niet alleen. En wat we nu ja, niet merken. Alleen, maar en, wat we nu, en wat we nu merken de laatste jaren is van dat we niet alleen maar eenduidig moeten denken: is van nou we gaan een financiële prikkel veranderen. En dan komt het wel goed. Maar dat het en gedrag en samenwerken. En financiële prikkels ja. en wetgeving als dat nodig is om dat, is allemaal, dat is van elkaar allemaal, te brengen. Dat is, dat is allemaal waar. Maar drank uh, heeft wel 21% uh, opslag, hè, btw. Uh, tabak uh, wordt per week ook uh, duurder. Uh, dat, dat, dat moet bijna gesubsidieerd worden, wil je het nog kunnen betalen. Uh, maar die, dat snoepgoed is gewoon 6%. Dat kan toch gewoon duren? Dat is toch een hele kleine stap om mensen in ieder geval... een hogere drempel te laten nemen. Hoor. Maar waar ik, waar ik op uit ben is dat we niet... Uh, uh, uh, alle problemen die we hebben... die va vaak met gedrag en leefstijl te maken hebben, denken... dat we dat door wetgeving of het invoeren van een financiële prikkel uh, kunnen veranderen. Dat nee. kan helpen, dat kan een onderdeel zijn. Maar als we een andere samenleving willen... dan zullen we ook met elkaar moeten praten over... Uh, de, uh, de, sociaal, nou ja, de, de, de eigen verantwoordelijkheid, de sociale norm, uh, hoe wil je eigenlijk uh, voorlichten... Dat, zal, dat zijn veel belangrijker, uh, structurelere maatregelen... dan is even een wetje nemen en denken dat je het dan geregeld hebt. Ja, maar toch blijf ik erbij zitten dat ik het raar vind... dat u, laten we die Mars voorbeeld noemen, niet gewoon uh, duurder maakt. En dat u daar zo'n heel verhaal omheen bouwt. Terwijl roken en drinken wel duurder is. Ja, omdat we natuurlijk ook de ervaring hebben van wat nou effectief... U durft het gewoon niet, nou omdat u die hele sector op uw nek krijgt. En de VVD wil het niet. Nou, die moet er niet aan denken, die krijgt daar ben... vlekken van in de nek. Mag ik ook weer even? Ja, nee, ja, maar ik goed, moest ja. het even kwijt. Ja, nee, dat hoorde ik, ja. Nou, wat ik dan kwijt moet is dat uh, ik, kijk, ik kijk naar de inhoud van beleid. En wat is nou effectief en wat is niet effectief? En wat je ziet is van dat als wij rondom uh, roken, drinken, obesitas effectief beleid willen voeren. dan zijn we er niet door even een wetje aan te nemen. Dan zijn we er niet door een financiële prikkel in te bouwen. Maar dan zullen we echt ook naar mentaliteitsverandering moeten. Dan zullen we naar samenwerking moeten. Dan zullen we zorgen dat iedereen zijn verantwoordelijkheid daarin neemt. Uh, de overheid kan steunen en voorlichten en prikkels uitdelen. Uh, maar vervolgens moeten de burgers zelf en met steun zorgen dat ze hun gedrag veranderen. Ja. Wethouder vvd-wethouder van de burger in Amsterdam die noemde van de week obesitas... wat in Amsterdam onder een uh, specifieke leeftijdsgroep kinderen... zo stond in het parool te lezen, heel groot is, kindermishandeling. Ja, nou ja, gaat heel ver natuurlijk. Uh, en dat heeft ook te maken met van... Uh... Nou, omdat hij is, vindt het zo erg... Ja. En uh, hij vindt eigenlijk dat uh, daar waar dat voorkomt in gezinnen, dat het uh, steunpunt huiselijk uh, geweld moet worden aangesproken. Als uh, inderdaad kinderen te dik zijn en die ouders daar niet op toezien. Ja, maar weet u wat, wat, je nou, wat nou een van de problemen is rondom obesitas en te dik worden? Is dat. Uh, nou, ouders wat vindt en, u van, van, van de kinderen... opmerking? Nou, ik, ik, vind, ik, ik snap hem, omdat je net ja? uh, even uh, wil schokken. En zeggen ja? van uh, laten we eens even naar de ernst van dat probleem kijken. En ook de bewustwording uh, vergroten. Maar daar zit nou een van de kernpunten, namelijk dat heel veel ouders of kinderen... simpelweg ook niet de gevolgen beseffen... en ook wel de kennis hebben om te zeggen... wat betekent het nou op hele jonge leeftijd al te dik te zijn? Wat zijn nou de gezondheidsschadegevolgen daarvan? Dus uh, en die, wat hij zegt is van... de kindermishandeling is wel een, vind ik veel, vergaan... maar past wel in het denken van... laten we nou eens zorgen dat je op vroege leeftijd... maar ook ouders en kinderen... Voorlicht en laat beseffen van welke gezondheidsschade wordt aangericht als je op jonge leeftijd te veel en te vet eet. Nee. En, uh... Kijk, en dus je zal eerst bewust moeten worden, eerst moeten voorlichten. En als je daarna dan, dan nog doorgaat, hè, dan kun je die andere discussie wel voeren. Maar we moeten eerst eens even heel goed weten wat de gevolgen zijn. Ja. U bent een, uh, tenminste dat, dat, dat begrijp ik uit alles wat ik over u gelezen en gehoord heb... een uh, uitgesproken sociaaldemocraat. In hoeverre is het als je op deze sector zit soms een handicap... dat je met een uh, uitgesproken libera liberale partij in een kabinet zitten. U sociaaldemocraat wil sturen en, uh, uh, als overheid... en liberalen, de VVD, die vindt vooral dat je het zelf moet uitzoeken. Uh, voelt u wel eens die botsing overdag op het werk? Uh, nee, ik denk oh. dat als een van de kenmerken van, uh, van deze coalitie... is nu juist dat uh, die combinatie van eigen verantwoordelijkheid... daar waar dat kan, maar ook ingrijpen daar waar dat moet dat het nou juist een kenmerk is van, van dit kabinet. En eh, overigens, op het gebied van de zorg... is dat nou precies ook vaak de combinatie die je zoekt. Aan de ene kant moet je... We hebben het net over leefstijl gehad. Mm. Leefstijl is natuurlijk primair je eigen verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid voor de opvoeding, voor je, voor je eigen kinderen. Mm. En tegelijkertijd moet je soms grenzen stellen. Mm. Nou, die combinatie van het versterken van eigen verantwoordelijkheid... en grenzen stellen waar dat nodig is past heel prima aan deze coalitie. Ja, uh, maar toch, uh, tot slot, een persoonlijke vraag. Als je de kranten leest elke dag en je werkt zo hard als u... dan lees je toch wel heel veel kritiek over... elke dag is er weer een nieuw akkoord in het kabinet. Uh, Rutte heeft de regie niet. Het kabinet uh, is richtingloos. Gisteren nog in trouw een interview met de oud-minister van Financiën, Ruding. Die uh, zegt, het beleid is niet duidelijk... daarom zijn mensen in verwarring en geven ze niks uit als ze al iets uit te geven hebben, dat beeld van het kabinet. Heeft u daar wel eens last van op verjaardagen... dat ze u erop aanspreken in wat voor rare club zit je? Het is natuurlijk altijd leuker om spontaan lof te krijgen... dan kritiek te krijgen. Ja. Maar daar speelt ook nog wel iets anders. En ik heb eigenlijk het idee dat mensen dat ook wel voelen. Ja. Dat is dat dit kabinet is aangetreden in een ongelooflijk ingewikkelde tijd... waarin het financieel economisch gewoon echt heel slecht gaat. Niet als gevolg van het beleid van Nederland... maar omdat het eigenlijk wereldwijd een financiële crisis is... Ja en waarin er tegelijkertijd een groot aantal hervormingen op de schop moeten worden genomen. Omdat het in de zorg anders moet, omdat het in de financiële sector anders moet... omdat het in de sociale zekerheid anders moet. En ik denk dat uh, uh, dit kabinet dus ervoor staat om uh, Nederland door de crisis te halen... en tegelijkertijd een aantal hervormingen uh, te doen... En, en vervolgens ook een aantal impopulaire maatregelen te nemen. Uh, dat is niet leuk, maar het kabinet staat er wel voor. En ik heb ook het idee... Uh, laat ik dan ook hier maar de ja. wens is de vader van de gedachte uitspreken. Uh, ja. Dat mensen dat ook herkennen. Dat er gewoon uh, alle dingen tegelijkertijd moeten gebeuren. Oké, okay, nou er heeft hier niemand om de zuster geroepen. Ik denk dat dat een compliment voor ons is. We hadden uh, alle aandacht en in het bijzonder voor u. Uh, dank, uh, Martin van Rijn. Uh, redactie Roelina Aksen en Lisbeth Witteman. En de techniek was van René Visser en Fanny Vermeer. We zijn er uh, volgende week uh, weer. Niet uit uh, uh, Royal Rustiek, helaas. Dit is een mooie plek. Ik heb hier geboekt voor later. Dat u het uh, vast weet, u kan hier mij op gaan zoeken. Straks uh, het NOS-nieuws, Argos en Tros in bedrijf. Volgende week zijn we er weer en dan met Annemarie Jorts. Maar dag. Samen thuis, samen Tros. Ondertussen, op de redactie van De Overnachting, zij is columniste bij de Volkskrant. Shaila Cital iedere zaterdag nacht van 12 tot 1. Zij is tafeldame bij de Wereldrijd door. Shaila Cital Patrick Lodiers met een persoonlijk gesprek in een hotel in Amsterdam. Dus heel vaak een mening, maar wat weten we eigenlijk van haar zelf? Luister dus naar De Overnachting. Vandaag vanaf middernacht op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Zee.